Bismillah wa s-salatu wa salam ala rasoolillahu ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ama bad, We hebben de vorige keer gezien dat de moshrikeen, dat de veel gode aanbidders, de profeet vrede zij met hem, een aantal voorstellen hebben gedaan. Vervolgens wagen natuurlijk de profeet sallallahu alayhi wasallam, daarop in te gaan. En dat bracht hen toe om de profeet sallallahu alayhi wasallam, te verafschuwen. En ook een aantal zaken van hem te vragen die onmogelijk waren de profeet sallallahu alayhi wa antwoordde ik ben hier niet mee gezonden ik ben niet hiervoor gekomen ik ben naar jullie toegekomen met hetgeen Allah subhanahu wa ta'ala mij heeft gegeven daarmee doelende natuurlijk op de islam op de boodschap van de islam ik heb jullie reeds datgene waarmee ik ben gezonden overgedragen ik heb het allemaal aan jullie overgedragen als jullie dit aanvaarden, dan is dat jullie aandeel in het wereldse leven en in het hiernamas. En ik heb de vorige keer ook aangegeven dat wanneer men kiest voor de weg van de islam, dan kiest hij natuurlijk voor de weg van geluk. Geluk in het wereldse leven en geluk in het hier-namas. Vandaar dat ook de profeet zegt, Als jullie dit aanvaarden, dan is dat jullie aandeel in het wereldse leven en in het hier-namas. Met andere woorden, het zal jullie blijdschap brengen, in het wereldse leven en in het hiernamaals. Vraag het maar aan een ware gelovige, hoe hij zich voelt in het wereldse leven, dan zal hij zeggen dat hij vol van imam zit, dat hij ook een gevoel van voldoening heeft, dat hij ook een gevoel van trots heeft en zodoende. En dat is natuurlijk een beloning op zich, dat men zeker is van zijn zaak, dat men natuurlijk een gevoel van blijdschap heeft, een gevoel van geluk heeft. Dus de profeet die zei, als jullie dit aanvaarden, dan is dat jullie aandeel in het wereldse leven en in het hiernamas. Als jullie daarentegen weigeren, wat de meesten van hun ook hebben gedaan, dan heb ik niks anders te doen dan geduld te tonen in afwachting van het oordeel van Allah tussen mij en jullie. Want Mohammed (sallallahu alayhi wa heeft zelf eigenlijk niks in de hand. Hij is een dienaar van zijn heer en het is Allah subhanahu wa ta'ala die over deze kwestie bepaalt. Dus... Als zij weigeren in te gaan op zijn uitnodiging om de islam te omarmen. Dan rest er niks anders dan een geduldige opstelling aan te nemen. En dat is ook precies wat hij heeft gedaan. Ze zeiden vervolgens. Als je dit niet voor ons kan regelen. Dus deze zaken die wij zojuist hebben genoemd. We hebben ze de vorige keer gezien. En het waren gewoon belachelijke voorstellen. Maar als je dit niet voor ons kan regelen. Vraag Allah dan als bevestiging van jouw boodschap om een engel naar ons te sturen... die jouw woorden kan bekrachtigen... en die jou tegen ons kan beschermen. Vraag hem om jouw tuinen... en gouden en zilveren kastelen te schenken. Vraag hem om de armoe... waarin jij verkeert... van jou weg te nemen. Want wij zien namelijk dat jij... evenals wij de marktplaatsen langsgaat... zoekende naar proviant. ook jij... ...loopt rond. Ook jij koopt brood. Ook jij bent zoekende naar voedsel. Ook jij moet spoegen en ploeteren... ...om brood op tafel te zetten. Vraag je Heer... ...om je daarbij te helpen... ...door je tuinen te geven... ...door je kastelen te geven... ...gouden kastelen, zilveren kastelen. Alleen dan zullen wij overtuigd raken... ...van de hoge status die jij bij je Heer geniet. Alleen dan, zeiden dus. ze. Hij vrede zij met hem antwoorden toen... Ik zal dit niet doen. Wederom. Ik ben namelijk niet degene die zoiets aan zijn heer vraagt. Het zou ook niet gepast zijn. Om je heer om zoiets te vragen. Wie zijn degene die achter het wereldse aanhollen. Wie zijn dat? Degene die ook vol zitten van het wereldse. Degene die gesteld zijn op het ondermaanse. En zo was de profeet niet. En alle profeten niet. De profeten. Die hadden niet zoveel aandacht voor het wereldse. Want zij wisten wat de waarde was. Van het wereldse leven. in een overleving geeft zelfs de profeet te kennen. En de overlevering is jullie niet vreemd. Het is een bekende overleving. Hij zegt zelfs. Als het wereldse leven. Waarin wij verkeren. En waaraan wij heel veel waarde hechten. Als het wereldse leven. Beste mensen. Zegt de profeet. De waarde zal hebben. Van de vleugel. Van een muskiet. En wat is nou de waarde van de vleugel van een muskiet. Stelt niks voor. Maar als het wereldse leven. In de ogen van Allah. Subhanahu wa ta'ala slechts de waarde zou hebben van de vleugel van een meskiet dan zal een ongelovige zegt de profeet vrede zij met hem niet eens een slokje water geschonken worden maar het wereldse leven heeft niet eens de waarde van de vleugel van een meskiet bij Allah subhanahu wa ta'ala hij zei ik ben namelijk niet degene die zoiets aan zijn heer vraagt en ik ben niet hiervoor naar jullie toegestuurd dit is niet mijn boodschap dit is niet mijn missie Allah heeft mij namelijk als brenger van blijde tijdingen en als waarschuwen gestuurd. En we hebben vorige keer ook aangegeven. Brenger van blijde tijdingen voor wie? Voor de gelovigen. En als waarschuwen voor wie? Voor degene die niet accepteren. Voor degene die weigeren. Ik ben dus gestuurd als brenger van blijde tijdingen en als waarschuwen. Als jullie dit aanvaarden, dan is dat jullie aandeel in het wereldse leven en in het hiernamas. De profeet benadrukt nog eens... Deze zaak. Als jullie daarentegen weigeren, dan heb ik niks anders te doen dan geduld tonen in afwachting van het oordeel van Allah subhanahu wa ta'ala tussen mij en jullie. Vervolgens zeiden ze, ze gingen maar door. En dit is echt het toppunt van hardnekkigheid. Vervolgens zeiden zij, doe dan de hemel op ons neerstorten, zoals jij eerder verkondigde dat jouw heer daartoe in staat is wanneer hij dat wil dat klopt als Allah subhanahu wa ta'ala het zal willen dan zal hij Quraysh in een oogwenk verdelgen, kapot maken, vernietigen maar wat mij zo verbaast is het volgende als men twijfelt over een bepaalde kwestie wat zou je dan je heer moeten vragen je zou dan je heer moeten vragen om je te leiden toch maar kijk naar de hardnekkigheid en daarom zei ik ook dit is het toppunt van hardnekkigheid dat zij zelf zeggen. Doe dan de hemel op ons neerstorten. Zou hadden het ook anders kunnen stellen. En zeggen. O Mohammed. Vraag je Heer dan. Om ons te leiden. Wij zullen alleen geloven. Als jij dit weet te realiseren. Als je dit voor elkaar krijgt. Waarna de profeet vrede zij met hem zei. Zoiets is aan Allah. Als hij het wil. Dan zal hij jullie dit aandoen. En dat geeft natuurlijk ook blijk. Van zijn genade. tegen zijn volk. Hè? Hij wilde niet dat zijn volk vernietigd raakte. Hij wilde dat zijn volk geleid werd. Vervolgens zeiden zij tegen hem, O Mohammed, wist jouw Heer niet dat deze zitting zich tussen ons zou voordoen en dat wij jou deze vragen zouden voorleggen? Waarom heeft Hij jou hier niet van op de hoogte gesteld? Waarom heeft Hij jou niet de antwoorden doorgespeeld die jij ons hierop kan geven? Er is ons ter oren gekomen dat jij, wat betreft deze zaken, hierin onderwezen wordt door de man van li Een man genaamd Ar Rahman. En bij Allah, wij zullen nooit in de Rahman geloven. Daarmee doelen de natuurlijk op die man. Mohammed zal zijn boodschap van die man hebben overgenomen. En als een persoon niets meer weet te antwoorden, ook geen argumenten meer in huis heeft, dan kan hij hele rare sprongen maken. En dit is er één. Jij hebt alles geleerd van die man van Yemen, genaamd de Rahman. En wij zullen zeer zeker niet geloven in de Rahman. Dus wij hebben duidelijk gemaakt dat wij sterke redenen hebben om niet in jou te geloven. En daarom zullen wij de strijd met jou aangaan totdat een van ons ten onder gaat. Daarna riep één van hen, dus van, van de mensen van Korees. Wij aanbidden de engelen. Ze zijn namelijk de dochters van Allah. En dat staat natuurlijk ook vermeld in de Koran. Daar waar de christenen zeiden dat Eze, salam de zoon is van Allah. En daar waar de joden natuurlijk zeiden, Uzair is de zoon van Allah. Zeiden de veel aanbidders, die zeiden, de engelen zijn de dochters van Allah. Dus deze man riep datgene wat ook in de Koran wordt bevestigd. Hij zei, wij aanbidden de engelen. Zij zijn namelijk de dochters van Allah. Terwijl een andere weer riep, wij zullen ons pas aan jou overgeven. Als jij erin slaagt om Allah en de engelen gezamenlijk tot ons te laten komen. En zij vervolgens getuigen van jouw waarachtigheid. Na dit te hebben gehoord, stond de profeet sallallahu alayhi wasallam op. De musikin achter zich latend. Want dat was geen reden meer om verder te gaan met die discussie. Het liep natuurlijk op niets uit. Later werd hij gevolgd door een van hen. En het was zijn neef, Abdullah ibn Abi Umayyah ibn al-Mughira al-Maghzumi. Hij was de zoon van zijn tante, Atika bintu Abd al-Muttali. En ik heb al eerder aangegeven, dat de eerste die de profeet heeft bevochten, was zijn oom, Abu Lahab. En ik heb ook aangegeven dat het hard aankomt. Kijk, als je bestreden wordt door vreemde mensen die je niet kent dat is minder erg dan wanneer jij wordt bestreden en bevochten door je eigen familie dat komt veel harder aan dus de profeet werd bevochten door zijn eigen oom Abu Lahab maar ook door andere familieleden waaronder deze man hij zei tegen de profeet sallallahu alayhi wasallam: o Mohammed jouw volk heeft jou het een en ander voorgelegd en jij hebt geweigerd zij hebben jou dingen gevraagd waaruit zal blijken dat jij de waarheid spreekt en jij weigerde hierop in te gaan daarna hebben ze jou gevraagd om hen zo spoedig mogelijk met een bestraffing te treffen en bij deze wil ik jou laten weten dat ik nooit en ten nimmer in jou zou geloven totdat jij een trap naar de hemel tevoorschijn haalt en jij deze vervolgens bestijgt zegt hij nog tegen hem en ik naar je kijk hoe jij in de hemel verdwijnt Vervolgens dien je een boek tevoorschijn te halen en vier engelen die getuigen van jouw waarachtigheid en bij Allah, en nu spreekt hij de waarheid, en bij Allah, zelfs als jij deze zaak tot stand weet te brengen zal ik alsnog niet in jou geloven. Daarna verliet hij de profeet sallallahu alayhi wa sallam, en liep hij weg. Hierdoor werd de profeet sallallahu alayhi wa sallam, vervuld met verdriet. Want hij hoopte op een andere wending dan deze natuurlijk. Hij hoopte dat deze mannen het geloof zouden omarmen. En na deze gebeurtenissen, verschillende gebeurtenissen. En ook discussies die zich hebben voorgedaan. Tussen Mohammed en zijn volk. Heeft Allah subhanahu wa ta'ala ook in de Koran verwezen. Het zijn er een hoop. Maar ik zal er één voordragen. Bijvoorbeeld in Sorat al isra 90 toen met 96 en daarin staat waqalu lan nu'mina laka hatta tufajjira lana min al-ardiyyanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjira anhara khilalaha tafjira aw tusqita as-samaa'a kama za'amta 'alaina kisfan aw ta'ti billahi wal en ze zeiden, dus ze richten de woorden tot Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ze zeiden, we zullen jou nooit geloven. Totdat jij voor ons een bron uit de aarde doet ontspringen. Of jij een tuin met dadelpan en druivenstruiken tevoorschijn had. En dan overvloedige rivieren uit hun midden doet ontspringen. Of jij de hemel in stukken. Op ons neerdoet vallen. Of jij Allah en de engelen voor ons. Naar voren laat halen. Of jij een huis van goud hebt. Of naar de hemel opstijgt. En wij zullen jouw opstijging. Naar de hemel. Zoals net door zijn neef is aangegeven. Nooit geloven. Totdat jij een boek naar ons neerzendt. Dat wij kunnen lezen. Zeg o Mohammed. Als antwoord daarop. Heilig is mijn Heer, ik ben niets anders dan een menselijke boodschapper. En er was niets dat de mensen verhinderde te geloven toen de leiding tot hen kwam, behalve dat zij zeiden, heeft Allah een menselijke boodschapper neergezonden. Sommigen die konden het maar niet vatten dat een boodschapper was gestuurd die menselijk is. Zeg, wanneer er op de aarde engelen waren die rustig rondliepen, dan zouden wij een engel tot hen als boodschapper neerzenden. Zeg, Allah is voldoende als getuige tussen mij en jullie. En voorwaar, Hij is alwetend, alziend over zijn dienaar. Als antwoord op de vraag waarom de gezonde profeet iemand was die evenals zij door de markten liep op zoek naar proviand, liet Allah subhanahu wa weten dat dit ook het geval was bij de voorgaande profeet. Dus de profeet, wasallam, was dit betreft geen uniek geval. Hij was niet de eerste. Allah subhanahu wa taala zegt... Ta ja Oftewel, en wij zonden geen boodschappers voor jou. Of zij aten voedsel en zij gingen op de marktplaatsen rond... En wij hebben sommigen van jullie tot een beproeving voor anderen gemaakt. Ook liet Allah subhanahu wa ta'ala weten dat alle profeten die hij naar de mensheid zond, ook mensen waren. En dat vind je terug in surat al-Ambiyya, vers nummer 7 tot met 8. En ook zei Allah subhanahu wa ta'ala in surat al-An'am, nummer 9. En als wij een engel gestuurd hadden, dan hadden wij hem als een man gestuurd. En wij hadden hen laten twijfelen waarover zij... Reeds twijfelde. Ik wil het voor vandaag inshaAllah, hierbij houden. Volgende week gaan we weer verder met de sera van de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam, sallam.